De Nederlandse ambassade in India heeft nog geen contact kunnen krijgen met negen Nederlanders in het gebied dat door overstroming is getroffen. Het gaat om vijf mannen en vier vrouwen die in de noordelijke bergregio Landak zouden zijn geweest omdat het gebied werd getroffen door zware moessonregens. Het ministerie van Buitenlandse Zaken probeert ze te bereiken, maar het contact met het rampgebied verloopt moeizaam.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 De OV-chipkaarten van studenten gaan eerder stuk dan die van andere OV-gebruikers. Sinds begin dit jaar zijn er al 20.000 kaarten gebroken of gescheurd. Volgens de uitgever gaan de studenten te slordig om met de kaart. Maar de Landelijke Studentenvakbond, LSVB, zegt dat de kaart niet deugt. Volgens de bond stoppen de meeste studenten de OV-chipkaart keurig in hun portemonnee. Zorgorganisaties moeten worden verboden om op te treden als sponsor, dat vindt de SP. Aanleiding is de sponsoring van FC Groningen door Thuiszorg Groningen. De thuiszorginstelling ging vorig jaar bijna failliet en werd met 15 miljoen euro belastinggeld gered. En nu steekt de thuiszorgorganisatie 80.000 euro in de voetbalclub. In het noordwesten van China is het dodental als gevolg van modderstromen opgelopen tot 700. Meer dan duizend mensen worden nog vermist. De meeste slachtoffers vielen in de provincie Kansu. De stad werd zaterdag overspoeld door een golf van water en modder. Tienduizenden mensen moesten worden geëvacueerd. De vloedgolf was het gevolg van zware regenbuien.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 Is de zomer van ZFM. Oh, gon' do. You Tommy. Oh, do. do you wanna get down? Oh, what you gonna do. You wanna get oh, Tommy.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 I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun. We are some kids. Met een hoofdletter zetje van zon, zee, zandvoort en zomerits.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 Shall time to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 pesten en sarre vooraf in de Duitse kranten. Al oh. twintig jaar. Dit is twintig jaar ZFM. Verjaag. En de tijd die de pijn vervaagt, we zullen ze moeten delen.